Noord-Korea heeft aangekondigd dat het land volgende maand een satelliet gaat lanceren. De lange afstandsraket die de satelliet zal dragen... wordt volgens de staatsmedia ergens tussen 12 en 16 april gelanceerd. Noord-Korea wil hiermee de 100ste geboortedag vieren van Kim Il-sung... de stichter van de Democratische Volksrepubliek Korea. Kim Il-sung was de in 1994 overleden grootvader van de huidige leider Kim Jong-un... In april 2009 was er ook al een lancering tot woede... van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Volgens deze landen zijn dit soort lanceringen... verkapte testen van lange afstandsraketten... die in strijd zijn met VN-resoluties. Vandaag en morgen gaan in heel Nederland vrijwilligers aan de slag... voor de actie NL Doet. Volgens organisator het Oranjefonds zijn er nog nooit zoveel klussen aangemeld. Ruim 7000. In bijna alle gemeenten is vrijwilligerswerk te doen... Voor het eerst doen ook instanties op Saba mee. NL Doet wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden. Vorig jaar deden zo'n 250.000 mensen mee. Het Oranjefonds verwacht dat het aantal deelnemers dit jaar hoger ligt. Ook koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima doen vrijwilligerswerk. De gemeente Den Haag gaat fungeren als opvangplaats voor mensenrechtenactivisten. De gemeenteraad is akkoord met een plan daarover van GroenLinks en D66.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 De kustwacht heeft één overlevende uit het water gehaald. De boot was onderweg naar een afgelegen eiland... en kapseisde volgens de overlevende door een grote golf. Met helikopters en schepen wordt nog gezocht naar de vermisten. IJsland heeft een deel van zijn leningen vervroegd terugbetaald... aan het Internationaal Monetair Fonds. Het land maakte een bedrag over van 339 miljoen euro. Dat is een zesde van het bedrag dat IJsland van het IMF leende... toen de bankensector daar in 2008 instortte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 de grote economische gevolgen hebben voor Iran. SWIFT is een van de belangrijkste handelssystemen voor olie en financiële transacties. Elke dag verwerkt de organisatie voor zo'n 4600 miljard euro aan betalingen. Van de drie Nederlandse clubs in de Europa League heeft alleen AZ zich geplaatst voor de kwartfinale. De dus verloren de uitwedstrijd tegen Udinese met 2-1, maar vorige week had AZ thuis met 2-0 gewonnen.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 Alphabet, Auto Alphabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alphabetautolease.nl Kun je objectieve verslag doen van het schokkende kindermisbruik... door Robert M. En verdient een interne PvdA-verkiezing eigenlijk wel media-aandacht? De Waan van de Dag is Terug. Het programma over media en journalistiek. Vanavond onder andere met journalisten Kees Boman en Scheile Sitalsing. 10 voor 9 bij de Vara op Nederland 2. NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. De gevangenen die op het dak klom van de jeugdgevangenis in Breda deze week. Dat was geen incident, het is goed mis in Den Heijaker. Vakmond Avocabo trekt straks in het Radio 1-journaal aan de bel. We eerst naar België. Duizenden mensen kwamen gisteravond naar de sint jozefkerk in Lommel. Ze herdachten de 28 doden en deden een gebed voor de gewonden... van het busongeluk dinsdagavond in Zwitserland. Vanavond zijn wij naar hier gekomen om zomaar samen te zijn. Om te waken en te bidden... In grote verbondenheid met de slachtoffers van de scholen uit Heverlee en hier uit Lommel. Bij het vernemen van het tragische busongeval spreekt de paus Benedict XVI zijn verbondenheid uit met de families die in rouw zijn. En hij vertrouwt de slachtoffers toe aan God's genade. We maken nu kaarsjes aan... en denken aan diegenen die niet meer bij ons zijn. Emma, bij het lichtje denk ik aan jou. Kevin...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 Bare broeders en zusters, wij willen allen samen het leed dragen en de vertwijfeling en de onmacht terwijl ons hart schrijft, terwijl ons hart eindeloos schrijft. Bij dit lichtje denk ik aan jou. Emily, bij dit lichtje denk ik aan jou. Amy, bij dit lichtje denk ik aan jou. Broeders en zusters, het was goed dat wij op dit ogenblik van rouw en van pijn hier samen waren. Om elkaar te steunen en om tot God te bidden, stamelend. En vanaf uh, vandaag de herdenking dus om 11 uur in heel België. En ook in Nederland gaan uh, de vlaggen half stok. We gaan naar België. Maino Remmers is in Leopoldsbrugburg. Uh, uh, Maino, je bent bij een crisispsycholoog. Hoe belangrijk is zo'n herdenking voor de gemeenschap? Nou, dat kunnen we meteen vragen aan Erik de Zwaar... die overigens... om half acht richting Lommel zal gaan vertrekken. Uh, ja, zo'n herdenking en vandaag ook zo'n vlag half stok. Dat, dat zijn natuurlijk, uh, dat is een symbool, dat is een uiting. Ondersteunt dat ook als je op weg bent naar terug naar Lommel? Ja, het is eigenlijk uh, een heel aparte sfeer. Uh, als je merkt dat een, een ramp als deze, die een, een zeer kleine gemeenschap uh, treft... Uh, als je merkt dat de hele natie uh, de, de getroffenen van deze ramp ondersteunen een slachtoffer wordt omarmd. Dat is dan meteen ook de enige juiste wijze om hiermee om te gaan. Anderzijds is het ook wel vrij ondraaglijk... omdat iedereen zich er zo bij betrokken voelt. En er is eigenlijk ook geen ontkomen aan. Zeker in Lommelkolonie, kleine gemeenschap. Nog geen 1900 inwoners geloof ik. Iedereen kent elkaar. Ik, ik wilde het gisteren een beetje vergelijken... met wat wij in Volendam hebben meegemaakt met die cafébrand. Het is ook een vrij gesloten gemeenschap daar... Daar waren ook heel veel families tegelijk betrokken. Aan de ene kant konden ze dus steun bij elkaar vinden. Aan de andere kant maakte dat ook onontkoombaar. Nog steeds dragen mensen natuurlijk littekens mee... van een vreselijke verminking door die brand. Hier zullen kinderen ook misschien wel blijven het letsel overhouden... Als een, en dat de hele leven met zich mee moeten dragen. Ja, en uh, u zegt het. In Vollendam droegen de jonge slachtoffers natuurlijk... De brandhonden op zich, hier wordt dat misschien minder zichtbaar. Maar iedereen in de gemeenschap zal die kinderen ook wel kennen... als de, de iconen van, van deze ramp, de, de overlevenden van de bus. En dat wordt meteen een nieuwe identiteit. Net zoals de school een nieuwe identiteit krijgt... en dan zeker de klasse een nieuwe identiteit krijgt. Want wat doe je met een, een klas waar op dit moment nog banken en 22 stoelen in staan. Het is maar zeer de vraag ook of je die, die, die, die leerlingen ook nog in diezelfde klas kan zetten. Dus er, er moet echt heel flink nagedacht worden over een aantal dingen... die echt wel heel unieke, aparte uitdagingen zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen, want de schoolspullen zijn er, de tekeningen, de rapporten, de schoolschriften. We zitten natuurlijk nog maar halverwege in het schooljaar en in dan zo'n kleine dorpsschool, want dat is het eigenlijk, waar ook leerkracht is weggevallen, waar een administratief medewerker is weggevallen. Uh, gisteren is de school toch alweer open gegaan. Misschien een verstandige keuze, maar toch, hoe ga je daarmee verder? Je zult maar leerkracht zijn en deze klas moeten gaan opvangen. Ja, voor de leerkrachten was het uh, natuurlijk een heel aparte dag gisteren. Maar ook voor de ouders. Ik merkte ook uh, toen ik ochtends uh, erg vroeg aan de schoolpoorten stond... Uh, dat het een heel uh, bizar zicht was... waar anders uh, de, de, de moeder of de vader de kinderen naar school kon brengen... waren het nu hele gezinnen die afkwamen... maar die ook meteen uh, elkaar allemaal de hand gege gegeven hadden. Dus dan had je daar een heel raar beeld van een vader... met daartussenin de twee of de drie kinderen... en aan de andere kant de moeder en die gaven elkaar de hand... en die kwamen zo de school binnen... Dus uh, dat was een heel, uh, een heel symbolische manier om dan naar terug die routine op te nemen. Uh, leerkrachten die eigenlijk het, uh, het uh, wenen nabij zijn... maar dan toch ervoor kiezen om voor hun kinderen te staan. En dat is ook meteen de enige juiste keuze die ze daar maken. Want die, leer, die leerkrachten die houden zich natuurlijk uh, rechten, die houden zich overeind. Hou toch een keer op, ergens knappen dan toch een keer, denk ik. Ja, maar ik denk uh, dat die knappen, die hebben de mensen al gehad... Uh, Mensen zijn al geknapt. Niemand is hier overeind gebleven. En uh, dat is dan ook meteen hetgeen wat we proberen te zeggen... tegen de school, tegen de leerkrachten, tegen de ouders. Van, voel die knap maar, maar uh, maak die alsjeblieft samen met mijn kinderen. zodanig dat, uh, dat die kinderen ook uh, meteen het verdriet kunnen uh, uiten, net zoals de volwassenen het doen... en dat, dat ze het dan maar samen doen in plaats van volwassenen die zich sterk houden... Uh, die dan denken van daarmee sparen kinderen... en kinderen die dan eigenlijk ook helemaal niet weten welke reacties ze moeten vertonen. Ja, laat de emotie dan toch ook maar zien. Dat is eigenlijk het advies. Goed, ja, u gaat dadelijk naar, naar Lommel. Ik wens u daar veel sterkte mee vandaag. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk zal zijn. Mijn vrouw is zelf ook al twee dagen bezig op die school. Gaat daar meteen vandaag ook naartoe. En uh, dan merk je hoezeer ook een, een school en de leerkrachten... en dan zelfs de, de leden van het oudercomité zich ook wel vastklampen... aan de mensen die van op het eerste uur daar al aanwezig waren. Meino Remmers in Leopoldsburg, later meer van, vanuit Lommel. Zo dadelijk het KNMI heeft een nieuwe weercomputer. Hij rekent sneller. Eh, levert het ook beter berichten op? Hè? Ik ga het zo vragen. Eerst naar Sean Bakker met, nou, volgens mij een rustige ochtend of niet, zo. Ja, de drie korte files op de A4 vanuit Den Haag... naar Amsterdam bij Zoete Wouden, twee kilometer. Ook twee kilometer op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij Knopendwaterberg Waterberg. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem... Voor de Waalbrug bij Ewijk, twee kilometer. En daar is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Lara Rensen. Het is kwart over zeven. De situatie in de jeugdgevangenis Den Heij-Akker in Breda... is zo onverantwoord dat er acuut moet worden ingegrepen. Dat vindt de vakbond Cabo FNV. Gewelddadige incidenten komen steeds vaker voor. Deze week was het weer raak. Toen stond er een gevangene op het dak van de instelling. Een arrestatieteam heeft uiteindelijk moeten ingrijpen. Omwonenden hebben er genoeg van. Het is allemaal best zo'n zo inrichting, maar leuk is het niet. Want? Als buurt. Nou... Het, het luchten en het schreeuwen van uh, die jongeluis s'nachts en uh, overdag... dat is al, al giga om aan te horen als je in de tuin zit. Het lijkt wel of er een stelletje gekooide tijgers losgelaten worden dan. Maar nou weer, het is nummer vijf geloof ik in een jaar tijd van ontsnapte gevangenen... dat we er weer niet door kunnen, dat is echt niet leuk. Nee. Het is hier een gevaarlijke situatie, want de jeugdgevangenis in Vught is gesloten... Dus alle zware criminele jongeren uit Vught komen hierheen. Er is hier een personeelstekort, heel duidelijk. Nou, Mieke van Vliet, bestuurder van Afverkabel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt niet best. Volgens de buurvrouw van de gevangenis is er een personeelstekort... met alle gevolgen van dien. Klopt dat? Uh, er zijn wel voldoende personeelsleden, maar het ziekteverzuim is schrikbarend hoog. En dat is al gedurende twee jaar. Hoe komt dat? Uh, dat komt door uh, allerlei omstandigheden en met name ook uh, de wijze waarop in de inrichting uh, vormgegeven wordt aan die veiligheid. Zowel voor de medewerkers als voor de jongeren natuurlijk. Ja, maar hoe leidt dat tot, tot zoveel zieken dan? Ja, dat is natuurlijk ook de wijze waarop in de organisatie natuurlijk omgegaan wordt met... Uh, het werk, de wijze waarom gegaan wordt met het personeel. Dat, heeft een, een, een, dat is een optelsom van een aantal zaken... wat is opgelopen twee jaar terug tot 10% gemiddelde... en nu tot een gemiddelde van 20%. Ja, maar toch vind ik u nog een beetje vaag, mevrouw Van Vliet. U zegt dat er is een hoog maar dat komt door allerlei omstandigheden. Maar wat zijn die omstandigheden? Dan Wat gebeurt daar nou, die in die gevangenis? Die medewerkers doen hun best. Die hebben een hele, hele moeilijke doelgroep... Uh, ten eerste de jongeren die daar zitten natuurlijk, hè, die moeilijke doelgroep. Maar ten tweede ook de wijze waarop de natuurlijk met het werk en de werkinhoud wordt omgegaan. Ja, en die en jongeren, dat, dat, gegeven gegeven dat blijven... zijn, zoals de buurvrouw zegt, zware criminelen die onder andere uit vlucht komen? Ja, maar uh. dat zijn niet alle jongeren. Dat is een, een, dat is een doelgroep van okay. de totale instelling. Goed, en, en vervolgens zegt u, is de manier waarop ja, op de jongeren gelet wordt daar, dat is niet helemaal in orde? Uh. Uh, het gaat erom dat als er zaken zijn, medewerkers dat aankaarten bij een directie en een directie daar ook wat aan moet doen... Uh, en als dat niet gebeurt, ja, dan kan het zo zijn dat ziekteverzuim oploopt. En dat is nu gebeurd. Ja, dan heb je toch uh, te maken met een, uh, een probleem dat zichzelf niet oplost. Uh, want een hoog ziekteverzuim leidt natuurlijk ook weer tot extra werkdruk... bij het andere personeel dat, dat, dat wel werkt. Dat, dat klopt helemaal. Je zit in een visuele cirkel. Dus er moet inderdaad echt acuut iets gebeuren. Uh, staatssecretaris Teven van Justitie uh, ontkende vorige week... dat er misstanden zijn in Den Heijakker. Ziet hij dat dan niet goed? Is hij wel eens mee kijken, denkt u? Dat weet ik niet. Dat kunt u best aan hem zelf vragen. Maar duidelijk is dat als er een heel hoog ziektezuim is uh, in het personeel, bij het personeel in de primaire proces, dus bij de groepsleiders in de groepen, ja, dat doorbreek je niet zomaar. Dus er zal acuut iets moeten gebeuren. En waar denkt u dan aan? Wat moet er gebeuren? In ieder geval de groepen op sterk te brengen. Het aantal personeelsleden wat er is, is wel aan, uh, is er in de organisatie. Alleen werkt op dit moment niet, omdat ze ziek thuis zitten en die hebben geen griep. Ja. Nou, ik ben benieuwd um, of de staatssecretaris hier gevoelig voor is. Gaat u hem aanspreken hierop? Wat gaat u doen? Uh, we gaan in ieder geval uh, na, zeker naar... Er is een plan van aanpak gemaakt. Dat plan van aanpak uh, is twee weken geleden gepresenteerd. Maar dat uh, is op dit moment onvoldoende, strekt onvoldoende... om in ieder geval de huidige situatie bij de heijakker op te lossen. Dus in ieder geval de uh, situatie op de heijakker wordt op dit moment geëvalueerd. En wij zullen hierover contact opnemen met... Uh, de heiakker zelf, wat die evaluatie heeft opgeleverd en wat dat ook gaat betekenen voor het plan van aanpak. Helder. Mika van Vliet, bestuurder van Advocabo, dank u wel. Het voetbal dan, AZ, staat in de kwartfinale van de Europa League. Alkmaarders verloren in Oedine, weliswaar met 2-1 van Oedinezen... maar dat was na de 2-0 in Alkmaar toch genoeg. Erik Valkenburg maakte het belangrijke Alkmaarse doelpunt. Maar het begon allemaal dramatisch gisteravond in Oedine. Daarover sprak die Houtkamp met doelpunt te maken Valkenburg. Erik, eh, gefeliciteerd allereerst. Vertel even over die eerste anderhalve minuut van de wedstrijd.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 Goede resultaten dus uh, voor AZ. En nu hoorde Erik Valkenburg, de man die AZ naar de kwartfinale van de Europa League schoot. Zeker Valkenburg in gesprek met Andy Houtkamp. En AZ is dus de enige club die gisteravond overeind blijft. De rest, de PSV en Twente, is uitgeschakeld. Crisis op crisis. De droogte in Spanje en Portugal lijken de financiële problemen van de landen te verergeren. Stellingen van weerdiensten kennen in ieder geval geen winter waarin zo weinig regen viel. En dat is goed zichtbaar. In een temperatuur van ruim 25 graden reisde correspondent Rob Zoutberg afgelopen dagen... door een vergeeld, verpieterd en ongenadig zonovergoten land. In de grensstreek rond de provincie Extremadura sprak hij met getroffen boeren. Wanneer was het nou voor de laatste keer dat het hier regende? La que aquí fue el día 8 de laatste dat ik hier was op 8 december. 4 liter per vierkante meter water viel er hier uit de luchtregen. Dik twee maanden geleden. En sindsdien is het landschap hier in Extremadura, bij de Portugese grens, droog. We wandelen hier met Estanislau. Hij is een lokale veeboer hier. Hebben uw dieren nog wel te eten? La vaca comen todos los días.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 kan Spanje die problemen wel even aan. Wel even kan het land verre met misschien wat minder toeristen... en misschien met wat minder inkomsten uit de landbouw. Maar dat mag natuurlijk niet te lang duren. We zijn bij Badajoz de grens overgegaan, gegaan. Portugal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 Maar ze zijn nog veel lager. Ze komen net tot over onze schoenen heen. Het zijn hele kleine plantjes gebleven. Eh, Antonio, een van de boeren hier in de omgeving. De droogte komt op een slecht moment voor u. Kan ik me voorstellen, Portugal gaat al door een crisis heen. En er komt nu deze droogte overheen. Ja, er is een crisis in de nos En nu is deze crisis die is klimaat, die voor ons agriculteurs is dan op de markt. De ene crisis, dat is natuurlijk een crisis van de markten die we meemaken. Maar deze crisis...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 Grote problemen dus voor Spanje en Portugal, hoorde een bijdrage van correspondent Rob Zoutberg. Het KNMI werkt vanaf vandaag een heel stuk sneller. Het instituut neemt een nieuwe supercomputer in gebruik. Die computer is veertig keer sneller dan zijn voorganger en levert dus veel meer rekenkracht. Wilco Hazeleger, klimaatonderzoeker bij het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Het moet een opwindende dag voor u zijn. Nou ja, het is een mooie dag dat we hem in gebruik kunnen nemen, ja. Heeft u hem al uitgeprobeerd? Of is het zover nog niet? Ja, hij is al uitgeprobeerd. Zo'n ding staat er niet zomaar. Dat wordt uh, uitgebreid getest. Daar hebben we een half jaar over gedaan. Samen met uh, degene waar hij vandaan komt, van Boel. Uh, en hij doet, het, uh, hij doet het heel goed voor ons. Ja, wat kan deze supercomputer, wat de ouder niet kan? Uh, nou ja, wat wij in ieder geval kunnen doen is, is heel veel simulaties met klimaatmodellen uh, maken. En wij, uh, wij willen juist uh, de, de grilligheid van het klimaat onderscheiden van, uh, van het broeikaseffect. Uh, denk maar aan het, aan het vorige item wat, uh, wat u net hoorde. Ja. Uh, je wilt eigenlijk weten wat doet het broeikaseffect nou met droogte, met stormen en, en dergelijke. En dat kunnen we nu uh, ja, veel sneller en beter doen. Dus u uh, had, als u deze computer eerder had gehad, uh, kunnen voorspellen wat er nu in Spanje en Portugal gaande is? Nee, dat ook weer niet. Oh. Uh, wat wij wel kunnen zeggen is, uh, van als we gegeven dat er de hoeveelheid uh, nou, broeikasgassen in de atmosfeer zullen toenemen, uh, dan weet je niet precies hoeveel die zullen toenemen, dan kun je wel die in kaart gaan brengen. Nou, wat gaat dat betekenen voor, uh, voor stormen in Nederland, voor droogtes in Spanje uh, enzovoort. Okay. Um, hoe zit het met de weersverwachtingen? Worden die ook beter? Uh, nou de weersverwachtingen worden vooral gedetailleerder. Uh, je moet uh, bedenken dat die klimaat- en weermodellen met een soort uh, raster over de aarde heen werken. Een, een, een soort hekwerk. Uh, en normaal gesproken, dan, uh, dan voor een klimaatmodel, liggen die uh, ongeveer 100 kilometer uit elkaar. Die soms zo'n raster, zo'n punten. Bij weermodellen is dat uh, misschien 20 kilometer. Maar dat gaan we nu naar een veel fijnere schaal. Ook voor weer naar ongeveer 1 kilometer doen. Of misschien nog fijner. En dat betekent dat ja, extreme weersfenomenen, uh, extreme buien in de zomer en, uh, en dergelijke, dat die veel beter gesimuleerd worden door die, uh, door die modellen. En heeft u dat al uitgeprobeerd? Ja, ook daar is al, uh, al, al aan gewerkt. Er wordt al heel veel ontwikkelwerk aan gedaan, maar we konden het nog nooit echt, in, uh, zoals wij dat noemen, operationeel maken. Ja. Uh, en dat, dat kan nu wel, dus we konden al onderzoekend daar, daar werk aan doen. Maar we kunnen het nu ook echt uh, in een, onze dagelijks gebruik... Uh, Oké, okay, interessant. Uh, en kunt u dan nu ook al zeggen hoe het, hoe het wordt in de zomer? Ja, was Wat eraan mooi. kan komen? <laughs> nee, het ah? weer in Nederland is... is ja, jammer, hè? Dat <laughs> ja, is hartstikke grillig. Uh, maar wat je in de zomer wel kunt doen, is als je ziet in de zomer dat er een, een extreme weersituatie aankomt... Uh, waar je denkt, nou gaat het nou enorm of zo, dat we daar wat flexibeler op inspringen en dat we daar wat, wat extra simulaties kunnen doen... om wat meer in detail uh, ja, de mensen ook te informeren erover. Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat dit veel geld kost. En ook veel energie, zo'n enorme computer. Ja, ja zo'n computer zelf kost al uh, een paar miljoen ongeveer in de, in de aanschaf. Uh, maar hoe groter die computers, hoe meer warmte ze produceren. En dat is eigenlijk het, het, het grote probleem aan het worden van die, uh, van die zogenaamde supercomputers. Ze produceren zoveel warmte dat ze zijn eigen koeling nodig hebben. En die koeling die, die kost eigenlijk meer energie dan het, dan het gebruik van de, van de computer zelf verder. Zo. Waar laat u die koeling? Want dat moet een enorm systeem zijn. Ja, dat is, dat is in dit geval is het een, een mooi duurzaam systeem, uh, waarbij van uh, een, uh, grondwater gebruik maakt, uh, wordt gemaakt. En waar het, uh, uh, de warmte-koude opslag uh, gebruik wordt gemaakt. En dat is, een, uh, dat is vrij nieuw. Uh, dat is ook een heel systeem er dus, uh, dus omheen, waarbij water gepompt wordt. En je, het verschil tussen winter en zomer, in uh, die zin ook het weer, uh, mm. daarvan gebruik maakt. Kijk eens aan. Um, wij zien uit naar uw voorspellingen in de zomer. Wilco leggen? klimaatonderzoeker bij het KNMI. Dank u wel.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 In België is vandaag een dag van nationale rouw vanwege het busongeluk in Zwitserland. Waarbij dinsdag 28 mensen om het leven kwamen onder wie 22 kinderen. In het hele land wordt stilgestaan bij het ongeluk, zegt correspondent Chris Ostendorf betekent dat straks om 11 uur het openbare leven stilvalt hier in België. Uh, iedereen zal stil zijn. De bussen, trams, de metro's, die zullen stoppen. Winkeliers zullen hun klanten ook vragen om even te wachten. En na een minuut van stilte zullen ook de klokken overal in België luiden... om stil te staan bij alle slachtoffers die zijn gevallen bij het busongeluk. Gisteravond was er een waken in Lommel... de plaats waar de meeste slachtoffers vandaan komen. De bisschop van Hasselt sprak daarvan een groot drama en vertwijfeling. Toen gebeurde... Wat zoveel families en onze hele natie nu in een diepe rouw doet verkeren. Wij zijn allemaal vertwijfeld. Wij zijn allemaal verschrikkelijk bedroefd. Bij het beursongeluk in Zwitserland kwamen ook zes Nederlandse kinderen om het leven. In Nederland hangen de vlaggen van overheidsgebouwen daarom halfstok. De gemeente Den Haag wordt wereldwijd de eerste shelter city. De stad gaat fungeren als opvangplaats voor mensenrechtenactivisten. De gemeenteraad van de Hofstad stemde gisteravond in met een plan daarvoor van GroenLinks en D66. In Den Haag kunnen mensenrechtenactivisten tijdelijk op adem komen en cursussen volgen. En de EU wil een heel netwerk van dergelijke shelter-cities. Den Haag is dus de eerste. Noord-Korea gaat volgende maand een satelliet lanceren. Volgens de staatsmedia wordt de lange afstandsraket die de satelliet zal dragen halverwege april gelanceerd. Drie jaar geleden leidde een dergelijke lancering tot grote ophef in Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Want die landen zijn bang dat het Stalinistische Noord-Korea testen doet met raketten die in strijd zijn met VN-resoluties. In Nieuw-Zeeland zijn zeker vier mensen omgekomen toen een vissersboot zonk. Er worden nog vier mensen vermist. Volgens de politie kapseizde de boot toen hij onderweg was naar een afgelegen eiland. Een vissersboot de boot werd s'avonds laat geraakt door een grote golf, sloeg om, zegt deze woordvoerder. Er is nog wel een grote reddingsactie op touw gezet, maar voor zeker vier opvarenden kwam hulp dus te laat. Voor de vrijwilligersactie NL Doet is een recordaantal van 7000 klussen aangemeld. In bijna alle Nederlandse gemeenten is vrijwilligerswerk te doen. NL Doet wordt voor de achtste keer gehouden... Vorig jaar deden zo'n 250.000 mensen mee. Het Oranje Fonds verwacht dat het aantal deelnemers dit jaar hoger ligt. Het fonds zegt dat Nederland relatief veel vrijwilligers heeft. Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 40% van alle Nederlanders aan vrijwilligerswerk doet. En daarmee staat Nederland wereldwijd nummer 1. En een aantal Iraanse banken wordt dit weekend afgesloten... van het systeem voor internationale betalingen, het zogeheten SWIFT-systeem. Daarmee wordt het voor de banken lastig om internationale handel te drijven. De sanctie volgt op een besluit van de Europese Raad... en treft ruim 30 banken die op een zwarte lijst staan van de EU en de VS. Deskundigen zeggen dat de blokkade tot grote economische schade kan leiden voor Iran. Dat was het Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In het oosten is het helder... In het westen is het bewolkt en in het tussenliggende gebied komen mistbanken voor. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind... en de temperatuur ligt op dit moment tussen 4 en 7 graden. In de ochtend breidt de bewolking zich uit over een groot deel van het land. Alleen in het zuidoosten en het uiterste oosten blijft het waarschijnlijk onbewolkt. Vanmiddag lost een deel van de bewolking op... en vooral in de zuidoostelijke helft van het land is veel ruimte voor de zon. Het westen en noorden blijven te maken houden met wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 15 tot 18 graden in het binnenland... In de kustprovincies wordt het 12 tot 14 graden. en op de wadden is het met 10 graden een stuk frisser. Morgen is er vrij veel bewolking. met in het oosten in de ochtend kans op zon. In de middag ontstaan enkele buien. en de temperatuur stijgt naar 10 graden in het noordwesten. tot 16 graden in het zuidoosten. Ook zondag veel wolkenvelden. tijdelijk wat zon en kans op een bui. Het wordt dan gemiddeld 10 graden. AWB verkeersinformatie: files op de A4, daarna de richting Amsterdam. bij Zoeterwoude, de 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wie of oh wie wordt de nieuwe partijleider van de PvdA? Bijna een maand na het opstappen van Job Cohen zal vanmiddag om vier uur duidelijk zijn wie het wordt. Is het Plasterk, Samson, Albayrak, Van Dam of toch Jacobi? Aan de lijn, partijvoorzitter Hans Spekman. Goedemorgen, meneer Spekman. Goedemorgen. U gaat vast niet zeggen hè, wie het meeste stem nee. heeft gekregen. Nee, dat is echt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 Ja. En zo is dat bij ons bij de Partij van de Arbeid ook. En we zijn allemaal voortgedreven door dezelfde idealen... Is alleen denken wel andere oplossingen. Ja, dat kan zijn. Het maar als Plasterk nu heel hard roept... dat hij ja? absoluut geen handtekening wil zetten... als Nederland niet de tijd krijgt om dat begrotingstekort terug te, terug te werken... en hij moet vervolgens een andere boodschap verkondigen straks. Dat is toch niet um, realistisch? En ook niet. Het is wel heel realistisch. Kijk, wij zijn gewoon één partij van de arbeid en uiteindelijk komen we met één standpunt naar buiten. Maar dat moet wel bediscussieerd zijn in alle openbaarheid, wat mij betreft, met de leden. En dan kiezen we en daar staan we voor. Ja. En zo hoort de partij van de arbeid te werken. Dus niet verstopt, gewichtig doen, maar gewoon openbaar discussiëren, zodat mensen ook mee kunnen doen en snappen wat onze keuze is. U denkt niet dat, dat een fractievoorzitter dan ongeloofwaardig wordt? Nee, dat vind ik van niet. Uh, omdat ik weet. Uh, dat er altijd verschillende opvattingen zijn in iedere politieke partij. En ik zal samen met het bestuur en de fractieverzitter... Uh, gewoon ook echt dit soort debatten blijven voeren in de partij. En er zullen verschillen duidelijk worden tussen mensen in onze partij en die zijn er. Maar uiteindelijk gaan we ook kiezen. Goed. Is er uiteindelijk een zegen geweest dat Cohen toch is opgestapt bij de PvdA? Nee, dat vind ik niet en dat ga ik ook nooit zeggen. Want ik vind dat nog steeds uh, verschrikkelijk. Maar het is zoals het is en dan kan ik er niet bij stil blijven staan als partijverzitter. Maar dan moet ik handelen. En dat heb ik gedaan met het bestuur door er vast te zeggen... de nieuwe partijleider moet gekozen worden door de leden. We zijn een ledenpartij, we zijn een ledendemocratie. En daar hou ik van. Goed. Hans Bekman, partijvoorzitter van de PvdA. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. We gaan door naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Europa League-avond gisteravond. Teleurstellend ja. aan de ene kant en glorieus aan de andere kant. Want AZ, laten we daar maar mee beginnen. Ja. Deze ploeg heeft toch op knappe wijze de laatste acht van de Europa League bereikt? Hè? Ja, AZ, eh, ik moet ophouden met zeggen, blijft ons verbazen. Want het is gewoon op dit moment de beste eh, Nederlandse ploeg. Maar elke keer denk je, en, en gisteren ook al, gisterochtend zeiden we heel braaf... Nou ja, AZ, die gaan dat wel redden. Maar als je dan ziet hoe ze het redden, eh, 1-0 achter, rode kaart met 10 man... 2-0 achter na een kwartiertje. Dan zouden heel veel ploegen, zeg maar met name op mentaal vlak, het gewoon opgeven van dit is een verloren avond. Jammer, het is zo gelopen. Maar niet AZ. Met 10 tegen 11. Eigenlijk nog de aanval bij tijd en zoek Een prachtige goal makend. Maar vooral heel sterk met elkaar. Dus een hele veerkrachtige groep. Dat heeft die Verbeek die trainer echt prachtig voor elkaar gekregen. En het zegt ook wel wat over de finish van de Nederlandse competitie. Als je AZ daar zag miste nog een strafschop. Maak ze niet uit. Omdraaien. Gewoon allemaal mm. weer je werk doen. Prachtige ploeg. Prachtige ploeg. Prachtig resultaat en bij de beste acht van de Europa League voor een club als AZ. Dat is echt een heel heel mooi resultaat. Hoor. In, is dat juist wat ontbreekt bij de twee andere Twente en PSV op dit moment? Nou, dat gaat wat ver om dat helemaal zo te zeggen. Maar wat bij PSV wel duidelijk was, was, het publiek leek wel opgeluchter met de komst van Cocu dan de spelers. Want er was wat mij betreft overal, lees ik, dat er heel veel veranderd was. Nou, er was wat mij betreft helemaal niet zoveel veranderd. Er stonden bijna dezelfde mensen in het veld als altijd die wat verdedigender, wat, wat braver speelden, zeg maar. Maar voor de rest vond ik het elftal nog niet heel veel uitstralen op een avond waarop je toch een soort alles of niets gevoel verwachtte. Het publiek eh, was wel heel positief, dat is in ieder geval ook wel weer eens leuk voor de jongens om niet uit te ...uitgefloten te worden in je eigen stadion. Maar qua wedstrijd is het eigenlijk zelden een wedstrijd geweest. Eh, Valencia was daar ook domweg wat te sterk voor. Maar ik vond PSV nog niet die tekenen hertonen... ...die je, de vertonen die je zou verwachten bij een dergelijke wisseling. En Twente, die hebben mij verrast... ...in, in, in de zin dat ze niet met hun sterkste opstelling speelden. Ik, ik ben nog benieuwd wat daar nou de beweegredenen van geweest zijn. Begonnen zonder een paar sterke spelers. Kwamen ook nog eens 1-0 voor. Maar speelden totaal niet des Twentes... ...uitsluitend de bal zo ver mogelijk van het doel... Wegperen en maar hopen dat de schade beperkt zou blijven. Nou, het was, was. Ja, het kan niet anders. Het was relatief armoedig. En om er dan toch nog een vrolijke Nederlandse avond van te maken, hadden we gelukkig Huntelaar aan de andere kant. Als je dan toch moet verliezen, dan maar door een Nederlander. En die, ja, bewees andermaal toch wel zijn faam hoor. Vooral met zijn eerste doelpunt, maar ook met zijn derde doelpunt, de 4-1. Speelde een prachtige wedstrijd, Huntelaar. En is toch ook wel een hele echte kandidaat voor het hoogste podium, langzamerhand. Want hij is echt completer geworden. Dus dat was dan wel weer de winst van de avond. 1 club over. We hadden in ieder geval wel op twee gehoopt... maar eh, we moeten het ermee doen. Helaas, Tom van het Hek, maar toch knap van AZ. Dank je. Ja, laten mogen ze vieren daar. En zo dadelijk in het Radio 1 -journal. Grote droogte leidt tot hongersnood in West-Afrika. Ik spreek Stol met uh, Sef Slootweg. Hij is ontwikkelingswerker in Niger. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Met de drie files en die staan op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, twee kilometer... Ook 2 kilometer op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij knooppunt Waterberg. En op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg 4 kilometer. En daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is kwart voor acht. In West- en Centraal Afrika ligt hongersnood op de loer. Pardon. Door droogte en mislukte oogsten dreigt voedsel tekort voor zo'n 13 miljoen mensen. Vooral in Niger is het probleem groot omdat het land ook nog eens te maken heeft met tienduizenden vluchtelingen uit Mali. Ontwikkelingswerker Sef Slootweg woont en werkt in Niger in de hoofdstad Niamey. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit nu een jaar in Niger. Kunt u beschrijven hoe het land er op dit moment aan toe is? Nou, het is een, uh, een arm land en dat was het. En dat uh, zal het nog wel een tijdje blijven. Het is uh, het uh, armste land van de wereld zo'n beetje, op één na En uh, dat merk je in uh, wat je tegenkomt op straat. Er, is, uh, heel veel, er zijn heel veel mensen die bedelen, heel veel kinderen op straat. En uh, ja, het is dus een, uh, een armoedige situatie als je in zo'n... Uh, ...labiele en, en, en aan de rand van, uh, van honger levende bevolking uh, woont... ...dan merk je natuurlijk ook dat als er, uh, er uh, oogsten uh, mislukken, als er uh, regen uitblijft... ...dat dan de voedselvoorraden uh, opraken... En dan uh, zie je dat er mensen naar de stad komen om uh, op een andere manier aan, uh, aan eten te komen. Ja, dus u, u omschrijft een situatie waarbij het, op het platteland, nou ja, het droog is, waar, waar de oogsten mislukken, waar mensen nauwelijks te eten hebben, vervolgens naar steden trekken. Die kan ik mij zo voorstellen steeds voller raken en waar ook geen werk is. Daar is natuurlijk uh, niet genoeg werk voor iedereen. En uh, hoewel je ziet dat iedereen probeert uh, in Kost je het bij elkaar te scharrelen. is het natuurlijk niet uh, voor iedereen mogelijk. Heeft dat land geen buffer waarop het kan terugvallen? Ja, de overheid die is op dit moment in ieder geval vrij redelijk georganiseerd. en uh, probeert ook de, de uh, voedselleveranties aan uh, gebieden die, uh, die nu echt in de, in de problemen komen. Uh, op gang te houden. Daarvoor heeft uh, internationale hulp. En uh, die internationale hulp die moet natuurlijk ook uh, blijven. Want anders dan, uh, dan heeft zo'n land uh, die mogelijkheid niet. Of in ieder geval veel minder. Mm -hmm. Ja, aan de andere kant. Uh, gebeurt er ook iets structureels. Want je kan wel noodhulp blijven geven, maar daar dat, daar, hef, daar hebben die mensen daar ook niets aan, toch? Nou ja, uh, structureels gebeurt er natuurlijk ook uh, behoorlijk wat als je kijkt uh, hoe een land veranderd is in de laatste 40 jaar. Van een bevolking van 2, 3 miljoen naar nu zo'n 16 miljoen. Uh, dat kan natuurlijk alleen maar als er uh, verbetering in de, in de gezondheidszorg, verbetering ook in het onderwijssysteem is. Ja, Maar als, als die 16 miljoen er, nog steeds te weinig eten hebben? Ja, maar... Uh, maar een kleine... Uh, een voorbeeld geven, hoeveel eeuwen heeft het geduurd dat er in Nederland uh, we overstromingen hadden. En elke keer weer nieuwe overstromingen en elke keer weer nieuwe overstromingen. Dat heeft uh, eeuwenlang geduurd voordat dat een beetje onder controle kwam. Mm. En uh, de, de veranderingen die hier nodig zijn in Afrika en in Niger in het bijzonder, die, die duren generaties. En dat kan je niet in, in, in, in 10, 20, 30 jaar verwachten. En wat kunt u als ontwikkelingswerker doen met uw organisatie? Nou, dat zijn kleine kleine stappen, een kleine uh, vooruitgang. Als je kijkt, uh, een, een tien jaar, vijftien jaar geleden uh, was uh, zeg maar ontwikkelingswerk was een zaak van, uh, van blanken. Dat is nu al uh, niet meer het geval. De, uh, het zijn Afrikanen, het zijn uh, mensen uit Niger die, die dat uh, ter hand nemen. Het zijn organisaties hier die niet met uh, die, die, die onafhankelijk zijn van de overheid. Of het zijn uh, mensen die bij de overheid werken. En uh, ja, iedereen probeert zijn best te doen. Probeert natuurlijk ook uh, een inkomen eraan te verdienen. Dat is heel, uh, heel logisch. Net zoals in Nederland iedereen zijn ja. inkomen probeert te verdienen. Ook als ze voor de uh, overheid werken. Meneer Sloot, ik wens u sterkte met uw werk in Niger. Dat zal wel lukken. Dank u wel. Het is uh, tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Meino Remmers is in Lommel uh, aangekomen. Straks de herdenking, Meino, om, om elf uur. Jij bent bij... Het uh, stadhuis, hoe, hoe is het in het dorp op dit moment? Ja, het is uh, mistig en stil. <laughs> uh, maar de vlaggen hangen inderdaad al half stok. De Europese vlag, de Vlaamse vlag, de vlaggen van de stad Lommel... en de Belgische nationale driekleur allemaal half stok. Um, ja, het, het was gisteren al eigenlijk merkbaar dat het als een deken over je heen valt... als je Lommel binnenrijdt, uh, zeker in de kolonie... Um, daarstraks hebben we nog gesproken met uh, crisispsycholoog Erik de Zwaar. Hij was vannacht nog, vertelde niet toen ik daarnet wegging... hij was vannacht nog in Melsbroek waar de gerepatrieerden... de ouders met de eerste uh, uh, leerlingen die gewond zijn... maar al wel vervoerd konden worden, die kwamen daar aan. Hij zegt, ja, ook de hulpverleners die mee zijn geweest naar Zwitserland... ze zitten er zo dus langzamerhand wel doorheen. Um, continu in dat verdriet van zoveel mensen... Dat valt niet mee. En, um, nou, het, het ondersteunt natuurlijk wel. Al die vlag half stok, het medeleven. Natuurlijk, het is er. Maar ja, hoe ga je dat straks doen? Hè? In zo'n klein, klein gehucht eigenlijk. zo'n buurtschap. Waar uh, die school staat. Waar die lege klaslokalen zijn. Um, goed, eerst komt er de herdenking. Maar daarna komt het echte werk nog pas. En ja, dat wordt een zware beproeving. Ook voor onder andere de, de leerkrachten. Of misschien moet er wel een nieuwe leerkracht komen... Um, ja, je probeert je als ouders ook overeind te houden, zei hij het vorige uur. Maar um, dat is wel lastig. Dus aan de ene kant is het ook wel belangrijk, hoor, zo'n herdenking, het medeleven. En aan de andere kant, ja, het, het, het wordt zo... Je wordt er zo continu mee geconfronteerd. En zeker in die kleine gemeenschap eigenlijk iedereen. Iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Dat maakt het buitengewoon lastig, buitengewoon zwaar. En Erik de Zwaar zei me net nog toen ik wegging... Ja, je krijgt straks ook nog te maken met leerlingen... die in het laatste jaar zitten van hun school. Hè? Want dat was het. Het zijn twaalfjarigen. Die gaan binnenkort van school af. En er zijn ouders met kinderen die er niet meer zijn. Er komt toch een soort tweedeling. Nou, Dat is allemaal voor de toekomst vandaag. In ieder geval overal... Die Vlaggen die half stok hangen. En straks de herdenking. Marno Remmers in Lommel om 11 uur dus de herdenking. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Marjette Koolbijmen, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Een huilend meisje voor op het Algemeen Dagblad. Zwijgende mensen met in de voorgrond een meisje met een witte lelie op de voorpagina van Trouw. Huilende ouders in de Telegraaf en witte ballonnen en treurende jongeren op de voorpagina van de Volkskrant. Het AD heeft de uh, meeste ruimte ingeruimd voor de busramp in Zwitserland. Vijf pagina's in totaal. Daarin komt een veiligheidsexpert van een Duitse touringcarvereniging aan het woord. Hij heet Johannes Hübner. Hij vraagt zich af of de tunnel wel veilig te noemen was... met noodinhammen met scherpe hoeken. En er is een interview met de grootouders van een van de slachtoffers. Ze beschrijven hoe ze een hele dag moesten wachten tot s avonds voordat ze wisten dat hun kleinkind het ongeluk niet heeft overleefd. Ook andere nieuws in de verschillende kranten. Europees parlement veroordeelt anti-Poolse website... schrijft de Poolse Gazetta Wiborska. In het artikel wordt verteld dat premier Mark Rutte... zich stilhoudt over de site om de steun van de PVV niet te verliezen. Maar zijn coalitie dreigt uiteen te vallen volgens de Poolse krant. Die zou wankel zijn geworden door de vernederende cijfers waaruit blijkt dat Nederland de Europese grens voor het begrotingstekort dreigt te overschrijden. Onderaan het artikel wordt verwezen naar eerder nieuws over de PVV-website. De koppen zijn fel, het lelijke gezicht van Nederland en Nederlands probleem van intolerantie. De BBC brengt het verhaal van de advocaat van de Amerikaanse soldaat die in Afghanistan zondag een bloedbad aanrichtte. Hij zegt dat zijn cliënt waarschijnlijk na drie missies in Irak niet gezond genoeg was om weer uitgezonden te worden. De dag voordat hij doorsloeg had hij gezien dat een been van een vriend eraf was geblazen. Volgens de New York Times heeft een betrouwbare, anonieme bron verklaard dat de man had gedronken. Iets dat niet is toegestaan tijdens missies. De soldaat wordt volgens de krant binnenkort vanuit Kuwait, waar hij nu is, naar een Amerikaanse militaire gevangenis gebracht. Op Twitter aandacht voor de campagne van de president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Er is vannacht een korte film online gezet, The Road We've Traveled. Reacties variëren van inspirerend tot een spindokterverhaal. Het filmpje is 17 minuten over Obamas eerste jaren aan de macht en verteld door Tom Hanks. How do we this president and his time in do we look at the day's or do we remember what we as a country have been through? De campagnefilm vraagt aandacht voor wat Obama bereikt heeft. Meer dan de helft van de psychiatrische patiënten denkt erover om te stoppen met een behandeling. Of heeft dat al gedaan sinds er begin dit jaar een eigen bijdrage voor psychiatrische zorg is ingevoerd. Dat zegt het landelijk platform voor GGZ-patiënten in de Volkskrant. De organisatie baseert zich op een enquête onder haar eigen leden. Marjan van Avest, directeur van de patiëntenorganisatie, zegt het is gewoon wachten op de eerste ernstige incidenten. De krant heeft het over een meisje van 18 dat in januari zelfmoord heeft gepleegd nadat ze afzag van hulp vanwege de kosten. Het platform GGZ bereidt een kort geding voor tegen de staat... met patiënten die zeggen dat, de dat ze de zorg niet kunnen betalen. Dan in grote halenpoten voor op de NC Next. Geen hond die er naar kraait. Bijgaand artikel op pagina 4 en 5 gaat over taalfouten. Vooral op de middelbare school zouden die erin sluipen... omdat er minder aandacht voor is dan op de basisschool. Waarom vinden we het bijvoorbeeld moeilijk... dat lange termijnrente en politietrainingsmissie beide één woord zijn terwijl we dat bij hotte de tentoonstelling niet vinden. De krant vraagt hiermee aandacht voor een boek... van een van zijn eigen eindredacteuren. Waarom vinden we het moeilijk om te bedenken... Ja, nee, dat, uh, ja. dat stond er al. Dat stond er al, ja, precies. Nou, bedankt, uh, ja. Mariette Kroll, Vaak voor gedaan. het meelezen van het mediaoverzicht. En zo dadelijk uh, in het Radio 1 Journaal... staan we nog even stil bij de herdenking in Lommel in België... vanwege het busongeluk in Zwitserland. En we kijken vooruit naar de PvdA-verkiezing voor fractievoorzitter. Om vier uur vanmiddag wordt dat bekend... Al even gesproken met Hans Spekman, de partijvoorzitter. Ik wilde helaas nog geen typie van de sluier oplichten. Straks meer van Marcel Bril. Vandaag vanuit De Kroon in Amsterdam. Gerdy Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer... over de kloof tussen burger en parlement. Rapper Def P is gastrecensent, sport met Frits Barend... brouwen met Bed Brussen en Amsterdamse soul van Steten. En u bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag Live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken. U moet bezuinigen...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 Dit is Radio 1.